Volgens de leveranciers hangen eigenaren de apparaten op en kijken er daarna niet meer naar om. Door het slechte onderhoud komt de hulp aan slachtoffers in gevaar. In de Egyptische badplaats Hoergada hebben twee gewapende mannen drie toeristen neergestoken. De slachtoffers uit Oostenrijk en Zweden zijn licht gewond geraakt. De twee aanvallers zouden van plan zijn geweest toeristen te gijzelen, maar werden overmeesterd door veiligheidstroepen. Eén van hen werd gedood, de ander is gewond afgevoerd. Volgens ooggetuigen hadden daders een IS-vlag bij zich. Een Nederlands technologiebedrijf heeft in Las Vegas een Emmy Award gekregen. De prijs is uitgereikt op de jaarlijkse technologiebeurs CES. Het bedrijf Civilution krijgt de award voor een techniek... die de illegale verspreiding van films en series tegengaat. Door onzichtbare watermerken toe te voegen aan beelden... is makkelijker te achterhalen wie de illegale kopieën heeft gelekt. Het weer in een groot deel van het land is het bewolkt en soms ook mistig. In het oosten kan het plaatselijk nog glad zijn. In de loop van de ochtend klaart het op en vooral vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het NOS -show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen file. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We zijn, we gaan beginnen. We Dit is een uh, belangrijk moment. Good morning. Potverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en alweer. Nou, dat valt nog even te bezien namelijk. Vijf minuten over acht. Welkom bij Toebak Leeft op de radio. En het is lang geleden. Heel lang geleden dat ik hier helemaal alleen stond... Dus even de vraag. Ik weet dat Marcus vandaag uh, waarschijnlijk ziek is. Hij had gisteren nog even een appje gestuurd van... Ik voel me helemaal niet lekker. Ik voel me helemaal, helemaal fout. Dus uh, hij zou op tijd in bed gaan en misschien vandaag fris en fruitig weer hier verschijnen. Maar ik zie hem nog niet. Maar ik zie nu wel in de donkere gang... zie ik daar een vrouwspersoon aankomen lopen. Kijk, daar verschijnt ze. In het wit, gooi de deur dicht en komt deze kant op. Nou, heel gezellig. Ik dacht even dat ik vandaag alleen zou zitten. Maar ik denk, nee, ik heb toch geen afmelding gehad van deze mevrouw Verstegen. Nee, toch niet? Nou, welkom. Pak ja. even de microfoon erbij. Dat praat altijd natuurlijk makkelijker. Een bijzonder goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik moest nog even mijn oude kleren in de bak gooien. Oude kleren in de bak gooien? Ja. Oh. Het nieuwjaar. Heb Goeie je voordemens. daar? Te... Oh, oké. Okay, de ja. plek heb je daar de bol omgewisseld en nieuwe kleren aangetrokken? Ja. Oké. Okay. Dat is wel een beetje frisjes hoor. Oh, dat is frisjes. Maar ik ja, ja. kan wel alle luisteraars aanbevelen ja? om even... toch even bij het volgende plaatje even naar buiten te lopen en stil te zijn. Want? Wow? Oh, alle vogeltjes worden heel zachtjes wakker. Dat is oh, okay. zo leuk. Alle oh, vogeltjes worden. Ik heb er okay. werkelijk van genoten. Ja? Ja, uh, zit er nog een theorie achter dat je ga je meer kleren nu naar de, de bak, in de bak gooien... voor buitenlandse landen? Of buitenlandse landen, moet je mij voor Voor buitenland. <laughs> nou ja. Oh, ja, of, uh, ja, of voor uh, alle asielzoekers. Of, of ze krijgen er geld voor. Ik, volgens mij worden die zakken verkocht aan opkopers. Hey, ik, ik wil even niks horen over asielzoekers. Daar zijn we opkopers even klaar zijn. <laughs> <Ja. laughs> nou, die toestand in Keulen, gelukkig, is dat ja. hier niet gebeurd. ja. Even maar hebben. ik vind het wel zielig. Jeetje. Ja. Moet het wel heel bedreigend zijn dat je in één keer door tien mensen omringd wordt? Ja, en, oh. en dan, Maar ja, goed, dat is bijna niet de discussie. Hè. De discussie is nieuw. Waarom hebben ze erom om gelogen? Waarvoor hebben ze de waarheid niet verteld? Daar gaat bijna nu de discussie om. Die ja. slachtoffers zijn heel vervelend, maar waarvoor hebben ze gelogen? Dat is collateral damage? Nee, toch? Oh. Ja, daar ja, gaat het ja, weer om. Ja. Je moet niet liggen, je moet de waarheid vertellen. Ja, dat anders. Is, dat is een ding wat zeker is. Ja. Dus nou ja, we wachten wel. The truth will set you free. Hè? Ja, hier, Rutte heeft het ook alweer weer gezegd. Dat ook duidelijk moet zijn dat wij. Onze normen en waarden in onze samenleving niet gaan aanpassen aan mensen die van buiten naar Nederland zijn gekomen, maar dat zij zich hebben aan te passen aan die normen en waarden in onze samenleving. Ja, precies. Dus nou, als, als, als zij als... Angela ook. Ja. Ja, Wie Shavandas? Ja. Ja, precies. We, das. precies. we gaan het oplossen. Nou ja, Rutte zegt we gaan ze gewoon aanpakken. Oppakken. Ja. Vervolgen. Okay. En dat de rechtsstaat met al zijn macht en middelen zich tegen deze mensen keert. Precies. Oeh, Zo moet het. Hè? Dat is gespierde taal. Snoeijard aanpakken. Ik dacht Ach, het. Ik dacht het wel. Goed. Toebak blijft het met tien uur. Hier. Hier en daar een leuk stukje muziek mee te veel, ook, hè? Kom op, zeg. Die muziek oh, is fijne zaak? Nee, zonder gekheid natuurlijk. Destroy had een grote hit. Nou, oh, wel, Wat een mee? Ik vind het een hele grote hit. Times Square. Ik vind het wel een grappige naam hoor. Voor band, weet je dat je die naam Destroy kiest? Klinkt toch aanvallend? Maar ja. Jesus is beside himself. Jacob in a state of decimation. Writing on the wall, isn't writing at all Just forces of nature in love with a weather station Artist and repertoire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 Side of cell Jackson, a state of desolation. The writing on the wall wasn't writing at all. Just forces of nature in love with a radio station. You can follow a road to the ocean. Dit he. is een heerlijke troep. muziek, hè? Dit is dit? Lekker, hè? Ja, ja, niet lekker. Ik weet het wel. Goed, Tim, het over acht. Een destroyer. Ik zeg het, Tim, toch al agressief. Het klinkt toch al defensief. Het klinkt toch al. Oh. De hele wereld gaat eraan weet je? beetje op. Maar dat is het niet. Nee. Het klinkt een beetje als. Uh... Het is gewoon. Your days are numbered. Yeah. Yeah. Ja, en you een will be, be defeated. <laughs> Oeh, ja, het is een soort timestamp van de, van de mentaliteit, nu huh? moment. De? Destroy. Ja, precies. Destroy. Ja. ja, dat is wel een beetje... Uw. Ik mag wel opkomen voor wat voor mij is, toch? Ja. En hoe mag ik dat wapen nou wel aanschaffen of niet? Oh, je yeah. wordt uh, meer gescreend. Ja, dat is, daar hebben ze in Amerika momenteel mee te maken. Hè? Dat is echt best wel, uh, wel een dingetje. Hoewel ik dat niet zo vaak ben hoor, die uitdrukking trouwens. Dat is wel even een dingetje. Daar ben ik wel blij van. Ik vond het al zo'n stomme uitdrukking. Maar goed, in Amerika, Obama die heeft natuurlijk ook gezegd... Hij heeft ook gehuild. Ik, heb, ik vond het heel aangrijpend om ja. dat te zien. Dat Obama zeg maar, uh, daar gewoon stond te huilen. Omdat hij terug moest denken aan al die slachtoffers... die uh, waren ge, uh, gekomen door het wapenwetloop daar... Uh, hij zegt, daar moet iets aan gebeuren. En toen stond er een hele mooie mevrouw, stond op zo. Die zegt, ja, maar u gaat het mij moeilijker maken om mij een wapen te, te geven. Uh, ja, maar dan kan ik mijn gezin niet beschermen. Ik Kijk, kijk wat de fuck, man. Is dit het Wilde Westen of zo? Ja, nou, dat blijkt dus wel zo te zijn, het Wilde Westen. Het was gewoon echt zo'n verstandige vrouw. Die wil gewoon echt een wapen in huis halen om dus... care of my property te kunnen roepen. Ja. En dan uh, iemand neer te kunnen schieten of zo. Ik vond het echt heel apart. Maar goed, maar ja, hoe, hoe zou het nou in Nederland zijn? Zou jij een wapen hebben als dat uh, toegestaan was? Dat je mensen van je property af kan... Uh... Ik denk het niet, want ik lees ook dat de meeste slachtoffers in Amerika... Dat is geen shootouts outs of toestand. Dat is gewoon mensen die in huistuinen en keuken gebruiken... die zo'n wapen gebruiken en niet goed kunnen gebruiken. Het schoonmaken Misschien... en dan gaat hij af. <laughs> Zoiets, oh. ja. Zoiets... Mijn neus zit eraf. Zo iets van... Oh, what the fuck, man? Jeetje, Het is, allemaal ja, dit is een nieuwe toch wel gevaarlijker dan ik dacht, zo'n ding. Ja, ze hadden nog gezegd... Uh, <lacht> lees de gebruiksaanwijzing, maar... <lacht> dat ja, ja, dat hoeft niet, ik nee. snap het allemaal wel. Ja, ja. Het is gewoon trekker overhalen en boem Ja, je roept iets en dan schiet je gewoon, ja. toch? En dan komt het allemaal goed, dan gaan ze weg. Nee, dus ja, Obama, het, het, het ging niet eens meer om wat hij vertelde. Het ging over het feit dat hij gehuild had tijdens, tijdens die speech. Hè, ja. dat, dat, daar, daar ging het bijna om. Het is, dat vond ik echt heel, heel sukkelig. Ik denk van, nou, hij ja, wil gewoon kracht bijzetten wat hij bedoelt. Nou, maar hij en dan gaan wij eindelijk... zitten kijken van, hè, is dat nou een echte traan of niet? Maar hij is nu eindelijk zichzelf, want hij hoeft niks meer waar te maken. Want hij mag toch niet herkozen worden. Uh, dat zou ook ja, dus Hij kan ja, nu helemaal ja, ja, zichzelf zijn. Het is gewoon een emotioneel wrak door al die jaren. Oh, jezus, <laughs> kom op bij. Nee, nee, nee, nee. Dat denk ik echt niet. Ik denk echt dat deze man... Uh, hij heeft mooie dingen gedaan. Hij heeft niet ja. alles waar kunnen maken wat hij heeft geroepen. Maar zou hij nou, als hij nou uh, niet herkozen wordt... Ja? Mag hij dan zeggen over, uh, over, de volgende, over vier jaar... Zou hij dan weer wel herkozen kunnen worden? Oeh, mag het dan weer? Ja, dat zou ik niet weten. Want ik denk zelf van nou... Waarom niet? Ja, ik zou het toch wel leuk vinden als het een vrouw is. Alleen ja, ik, uh, Clinton, ik weet het niet. Ik, vind, ik heb daar niet zo'n heel erg prettig gevoel bij van nee, Clinton. Want toen liet ze ook bij de wereld een stukje zien over deze. Weet je dan ook weer Clinton? Uh, Hillary? Hillary Clinton. Dat ze ook zogenaamd even ging huilen. Toen dacht oh, ik: oh, oh, dit is wel heel nep. Dit, dit, nee. Laat je even beter moeten oefenen om kracht bij te zetten. Ik dacht, hmm, ik weet het niet. Ik dacht dat ik Bill leuker vond. Maar ja, dat kwam ook door het ene akkefietje natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Hij ja. Ja. did not hij have sex zij... with Relationship, ja. with that woman. En het ging over het woord relationship. Hij had wel seks met haar, maar geen relationship. Ja, en dan telt het niet. En dan telt het niet. Nee, dus toen kwam hij niet meer weg. Ik vond het echt heel creatief van hem. <laughs> echt heel leuk. Goed. Ze we we komen meer... er allemaal weer mee weg. Gewoon. Ja, dat ja. is wel mooi. Goh, dat, dat hoort bij een man ook gewoon. Dat zit er gebakken van nature. Je moet je voortplanten. Ja, soms ben je niet te beteugelen. Dat je denkt, van, ik, moet, ik moet er gewoon vandoor. Weet je. Ik moet erachteraan. Oh. Oh. Oh. En dan oh, zijn okay. alle hersenen in één keer weg ook. Goed. Wat zijn er meer dingen die je... Uh, ik zie dat je al van die kant uh, ja, Ik ben een beetje bent. aan het googlen. Nou, ik zie hier wel een berichtje. Dat vind ik toch ook wel weer grappig. Dat ja. is er een violiste... Die zat in de trein, ja. in de Duitse trein. En die was de viool vergeten. En die viool was wel 2,4 miljoen euro waard. Dit ja, dat is ja, dat heel slim. Dat doe je ja. toch via FedEx dan? Ja. Maar uh, het was de trein van Mannheim naar Saarbrücken. En in Saarbrücken werd de trein aan een andere treinstel gekoppeld. Maar vlak vorig vertrek had de gelukkige politie de wagon gevonden waar de viool... Dat is een echte Stradivari. Oh ja. Dus ja, die zijn heel, heel veel waard. Ja. Maar mensen hebben het vaak niet eens in de gaten. Zo'n ding zo van. Oh, ik heb het ding in bruiklijn, weet je wel. Ja, ik moet binnenkort weer wat huur betalen. Maar ja, goed, ik loop achter en dan zit ze dus ook wel niet echt. Want kunst is heel belangrijk. Dus ze ja, subsidiëren ja. mij. Dus dat kud. Waar heb ik dat ding liggen? Nou, als je denkt het liefde lukt niet, dan gooi je in een hoek. Alligtig in de trein. Ja, dus zelf betalen voor het. En denk je er dan even beter op let? Ik ja. lijkt me wel gewoon. Goed idee. Goed, Cage the Elephant. Ik zag op internet dat ze een nieuwe CD uit hebben en dit is dat daar op te vinden. Ik vind hem grappig. Dat heeft uh, uh, Cage the Elephant. Leuke naam voor een band ook. Het heet Mess Around. Een doorgebroken de afgelopen twee jaar. Queen of Peace. En dan voor Cage the Elephant. Oh, ja, probeer het maar eens te bang als hij alleen is. Dat wordt erger, erg moeilijk hoor. En KT11 hebben een nieuwe single uit de nieuwe CD. Trouwens, heet Mess Around. Ik vind hem erg grappig. En zover de nieuwe uh, Patti Smith, noem ik het maar. Deze uh, Queen, uh, uh, Queen of Peace van Florence en de Machine. Twintig minuten over acht. In langzaam uh, uh, wakker wordend zand. Kijk nog even buiten. Het is nog steeds donker. En ja. uh, het is niet, on aan, niet onaangenaam. Het is niet koud. Het is niet Ja, een beetje. Nou ja, goed. Ja, de temperaturen gaan omhoog en zoiets. En ik hoor nog steeds bepaalde wetenschappers. Echt, wetenschappers die zeggen bij zichzelf... Oh, maak je toch niet zo druk, joh. Tuurlijk komt het water anderhalf meter omhoog. Maar is dat nou zo'n ramp? Natuurlijk wordt het allemaal warmer. Maar sommige mensen vinden gewoon... Er is te veel lobby voor de natuur. Er is te veel lobby. Er zijn allemaal van die ministers die hebben een bepaalde post gekregen. En nu gaan, die gaan ervoor uit. Er zijn veel belangrijke dingen in het leven. Dan de, dan natuur. Dan de natuur. Ja, kijk, dat zijn wetenschappers. dat roepen. Ik weet het niet. Ik snap het niet. Maar goed. Zeggen wetenschappers dat te... ja, Dat het wel meevalt... Dat er niet zoveel aandacht... Ja, je mag er best aandacht mee zijn, het nou niet in door. Oké. Okay. Oké, okay. nou, ik weet ja, niet. Ja, ja. Nee, in jouw woorden. Oké. Okay. Goed. Nou, uh, ik heb een veel ander leuker berichtje. Nou, vertel. Er was een uh, jongen Emanuele. Die, en die had zijn trein gemist. Want hij moest naar Rome en hij was in Milaan. En hij denkt, nou weet je wat. Er staan uh, ook oh, tegenwoordig van die piano's daar in die, uh, in die hallen. Net als hier in Amsterdam. En hij uh, denkt, ja, ik ga even een spelen. Nou, er was een omstander, die heeft er een video van gemaakt. Heeft het filmpje op YouTube gezet en een hit? Ja, de resultaten van deze piano zijn al drie miljoen keer bekeken. Oh, doet die Imagine ook? Hè? doet je ook niet. Imagine? Maar hij wordt inmiddels bestookt met liefdesverklaringen en heeft zelfs al meerdere banen aangeboden gekregen. Oké. Okay. Leuk, hè? Ja. Dus uh, ja, gebruik iedere opportunity. Ja, precies. En uh, als je uh, ja, doe, doe gewoon wat je hartje in geeft. De heel nieuwe... lekker te spelen. De nieuwe piano man. Ja. Leuk. Altijd wel leuk als je... Ja, is Justin Bieber ook groot geworden. En daar genieten we nog elke dag nog van. Ja, er oh. ja, ja, zijn best, een best wel muzikanten die zomaar uh, zeggen van... Nou weet je, we gaan een beetje wild spelen uh, in de openbare ruimte... Om podium ervaring op te doen, gratis. Ja? En soms houden er nog wat mee op ook. En er zijn ondertussen best wel mensen die er daar een de... goede living van hebben hoor. Nou ja, uh, hij is waarschijnlijk ook door de, door de keuring gekomen van de gemeente... dat hij mocht spelen, want niet elke straatartiest is zo welkom meer. Nee, dat, dat is waar. We hier in Zandvoort hebben we daar wel flink tegen getreden geloof ik. He? Ja, dat De burgemeester heeft het helemaal zat van. Die zegt, Nick, nou, echt weg met echt twee akkoorden achter elkaar... En Dan, dan de dan, hele dag door. Dan, dan tien minuten en dan een kwartier pauze. En dan weer tien minuten, twee akkoorden achter elkaar. En dan, ja. dan hoop dat het mandje met je vol raakt. Nou, ja. hoofd raakt wel vol met het mandje. Nou, uh, ik vind het eerst vereist om er wat in te doen in het mandje. is van, Het moet het, mij raken. Ja, je, ik wil dan graag mijn behoefte in het bandje doen. Ja. Dat heb ik dan. In Alkmaar hebben we namelijk ook een vrouw die zit bij een brug. zit De hele dag zit ze ook. Maakt niet uit wat voor weer. Hè, wel respect voor. Er zit weer in wind. Zit ze daar. Soms ook half in, het, in, het, in, de, in de wind. Ik denk gaaf onder lul, de lute. En dan zit ze maar daar te spelen. op die, Zelfs Zelfde vier noten. La, la, la, la. Oh, Het klinkt wel onaardig, maar ik probeer altijd heel snel voorbij te fietsen. Dan voel ik me minder schuldig. Ja. ja. Nou, ik nee. slaap er we weer een paar uur op het station. En dat ik denk van... Eigenlijk moet ik even thuis gewoon even een warme kop thee halen voor hun of zo. Maar dat willen ze niet. Dat is de imago. Als je daar met een kleed gaat zitten... Dan gaan mensen denken... Oh, die is, die is goed bedeeld. Dat hoef ik me niet druk ja. om te maken. Dat is een truc. We hebben namelijk ook een uh, etje, dopetje. ook zo'n vreselijk. In het groen, korte broek, opklompen. Ja. In het groen. Dus staat hij daar... Ontzettend te schreeuwen, echt een liedjes te schreeuwen dat je denkt van, oh je kop is even man gek. Je zal als een idioot voor je winkel hebben staan. Maar goed, trek heel veel bekijkt en die staat ook weer de wind, staat die muziek te maken en ik kan er soms zo kwaad om. Dus ik loop er voorbij, dus ik. Is hij zwaar ontdaan? Hij heeft totaal geen zelfreflectie. Dan denk ik, je, bent ook een meloot, weet je? Ik mag het toch ook even meloot doen, maar nee, hij is kunstenaar. Dat moet je serieus. Maar dat lijkt wel goed. kijk op onze Facebookpagina zijn we dingen te vinden onder andere deze man met de piano. Ik zie hem al namelijk. Ja. Black Party, de nieuwe single.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 Ja, is goed nieuws uit Zandvoort. Good nieuws. De Black Party. Weer een toegankelijk plaatje. En ze hebben veel mooiere muziek, dat weet ik. Maar ja, dat is niet toegankelijk voor het grote publiek. Dus dat moet ik dan maar in de kast laten liggen. Nou nee, ja, goed. Dat kan, ik je wel, kan je wel stimuleren om dat te gaan luisteren op Black Party. Ja. Ook geïnspireerd door Joe Vision. Ja, dat roepen ze allemaal. Dat hoort een beetje bij de imago. Ja, ik heb vroeger heel veel geluisterd naar Joe Vision dan denk je, nou, dan ga ik ook eens luisteren naar Joe Vision doe het niet, je wordt er niet blij van. Nee, <laughs> dit is echt, echt altijd niet. reclame dit. Ah, ja nee, zo Jodie Vision. het verhaal is leuk, ook de film Control van uh, Anto Corbijn... is echt geweldig, echt hartstikke leuk allemaal. Maar uh, de muziek, ik vind het, ik, ik kom er niet doorheen. Nee, maar ik vind het wel leuk dat andere artiesten door hun geïnspireerd zijn en dit soort muziek maken. Dat vind okay. ik wel leuk. Ja, ja Het klinkt een beetje in minuur, maar in ik denk dat een, een Jodie Foster. Maar, jo Jodie uh, hey. Foster? Ja, maar uh, ik denk, hè, wie is dat dan? Jodie oh, die Fisher. Fo maar. Die zit momenteel in een serie, dan denk je, oh. Goh, grappig zeg dat je daarin zit. Gaat het echt helemaal niet zo goed met je? Of zo dat je in deze serie. Sommige, sommige acteurs zijn A-acteurs geweest. Ze gaan dan in B-series spelen, weet je wel? Ja, nou ja, maar die nou ja, ja, spreken wat... het onderwerp aan... Of ze vinden. Ze hebben gewoon connecties met degene die het maakt, hè? Dat ze dan hun een kans willen geven. Nou ja, het blijkt dat ze toch allemaal echt auditie moeten doen in Amerika. Je kan niet zomaar die rol krijgen. Dus je moet wel auditie doen alleen. Ja, soms, soms nou, maar ze maar... willen wel bekende namen soms hebben, hè? Dus Tuurlijk, dan, uh, ja, natuurlijk. Dan kan zo'n serie helemaal gelift worden. Maar ja. goed, uh, willen we eigenlijk in de tijd dat we eigenlijk zo'n berichten moeten doen? Ja, precies. Uit Zandvoort. Dus, uh, steek van wal, ja. wat zijn de berichten uit Zandvoort? Komende vrijdag zullen leerlingen van alle basisscholen van Zandvoort... weer deelnemen aan de debatten in het kader van de jeugdraad... die dan geïnstalleerd gaat worden. Iedere school heeft twee vertegenwoordigers uit de groepen acht. En uh, uiteindelijk zal het college beoordelen... welke school de beste debaters heeft vervaren. <lacht> ja, de jeugdraad is echt uh, een zo uit de discussies... in de groepen acht van de basisscholen en de brugkas... van het Wim Gerdenbach College... En uh, deze vergadering dit jaar zijn de onderwerpen: hoe kom ik uit een wak? Ik, <laughs> nou, dat is heel apart. Echt Dat las, ik denk hey. Ja, en het okay. opknappen van het skateplein aan de Van Lendenberg en een voorlichting over een, een schone Zandvoort begint bij jezelf. En na afloop gaat het college in conclave om de beste die beters aan te wijzen en die krijgen een speciale prijs. En de vergadering is dus komende vrijdag om 1 uur en de entree is via het Bordes aan het Raadplein en iedereen mag uh, mag komen. Oké. Okay. Dus als jij ook wil kijken dat je zegt tegen je kind, ik schop hem erheen. Moet ik moet hoe ik, enthousiast kinderen zijn. Ja, ik vind dat ja. altijd wel respectvol. Ik heb wel respect voor, echt, uh, respect voor de voor die kinderen die dan zo bij de hand al zijn... op die leeftijd. Dat ze ja, uh, ja, dingen ja. goed kunnen verwoorden. Ze krijgen een onderwerp, maar daar moet je dan maar iets voor bedenken. Ja. En ik vond het alleen wel een keuze. Hoe kom ik uit een wak? Ja. Ik bedoel, ja. zitten we hier bij meer? Nee, we zitten hier bij zee. Nee, we hebben wel, we hebben we wel, wel twee meren nee, bij ons. Hè? Nee, ook niet echt. We hebben twee meren bij ons. En je oh. hebt in Haarlem heb je de Leidse Vaart. Oké. Okay. En zo, dus uh, er is wel wat. En je hebt uh, het wet in Bloemendaal. Okay. Dus, uh, nou ja, goed. het kan nooit. Het kan, gewoon, het kan geen kwaad. Nee. Sinds uh, 1 februari 2015 is er heel veel veranderd in de hulpverlening en de ondersteuning. Nieuwe wetten werden van kracht en hierdoor kwamen extra taken bij de gemeente te liggen. WMO, daar heb ik het veranderd ook over. En Zandvoort uh, is gaan samenwerken met Halem. Dus Zandvoorters uh, hebben te maken. Ja, als ze uh, WMO uh, daar vragen over hebben, moeten ze eigenlijk naar Halem toe. En uh, dat is niet helemaal vlekkeloos uh, verlopen, maar ze leren nog steeds. En daar zit dan uh, uh, uh, een voorbeeld in van mevrouw Kan, die al sinds 1998 in Zandvoort woont. En die heeft een aantal herseninfarcten gehad, halfzijdig uh, verlamd. En uh, ze heeft een huis. Uh, maar uh, dat is een appartement. En er moeten door twee hele zware deuren heen. En die deuren krijgt ze niet open met uh, haar lichaam. Dus daar moeten de deurdrangers op. Alleen de gemeente heeft zoiets van. Ja, dan moet u toch verhuizen. Want dat gaan we niet bekostigen. Dus nu gaat hij ze dat zelf bekostigen. En dat zijn nog wel dingen. Denk, ja, hoe kunnen we het in de toekomst anders laten verlopen? Ja. Dat, is natuurlijk wel, dat, zijn, dat klinkt als knullige dingen. Dat de gemeente daar moeilijk over gaat doen. Ja, ja, ja maar ja, die zegt misschien ook weer van. Ja, uh, die flat. Uh is van een woningbouw misschien of zo... en uh, laat die woningbouw het lekker doen. Ja, dat snap ik ook wel weer. Ja, maar als ik begrijp, heeft ze dat appartementencomplex... of ze heeft dat appartement wel gekocht... ze heeft er wel geld in gestopt. Ja, ja, ja, dus ja. dan zou je ook weer denken... dan moet je toch met verenigings van uh, samen uh, toestanden kunnen oplossen. Ja. Of, ja, kijk toch in je familie, hè? want die kant gaan we op. Hè? Ja. Kijk op je familie, ja, je kan je sponsoren. Kan, uh, meedoen met uh, www.gofundme.com. Dat is dus een... een, uh, uh, een, een iets... Uh, een, computerprogramma waarmee je kan zeggen van... goh dat en dat geld heb ik nodig en uh, wie wil mij steunen? En dus ik zie hier echt mensen die erop zitten... dat die denken van wauw, dat is uh, wel leuk... van help me go to college in Amerika. Oh, okay. oh, en, ieder, ja. en ook voor mensen die uh, speciale uh, behandelingen nodig hebben en zo. En, of een klein hondje die geopereerd moet worden. Ik denk van nou, hier staat de teller op 640 euro. Oh, een schattig hondje gewoon. Ja. En wat moet er gebeuren aan dat hondje? Please help little honey. Ja, nou, ja? ik denk dat hij een of andere operatie nodig heeft. Oké. Okay, en, uh, ja, en, uh, ja, en stop even... er vooral leuke fotootjes bij, want dan krijg je wel geld. Dat is leuk. En vooral, hou je op de oh, hoogte, hij heeft wat gebeurt? steentjes. Het is een klein hondje. Klein hondje steentjes. Ja, dus ja, het klinkt als bedelen. Maar goed, nou, als je het leuk het ook, maar... vorm geeft, dan, is het misschien, dan, dan gaat het toch misschien toch weer even anders. Dus goed. Volgende uur straks meer Zandvoortse berichten. Ja. En uh, turn Breaks... Heeft een nieuwe cd uit. Ik vind het altijd heel erg leuk, dit. 96. 96. Ik moet wel even nadenken. Want in het, het, het Engels zeg je dat andersom dan, hè? Ja. Als krijg je 69. Ja, dat is een heel goed tandje. Maar dat zie, daar zit je niet over. Hè? Ah. Door die turban ah. uh, Het is veel serieuzer. Ja, het is veel serieuzer, ja. Ah, ja, ja, ja, ja. En uh, met uh, tandje 96 kom je niet zo ver. Je, waar ben je nou? Oh, wacht. We moeten omdraaien. Ja, nee, <laughs> ja ik was je op zoeken, maar ik denk, waar ben je nou? Kan je helemaal niet vinden. Die Stoelbak leeft op de radio vandaag uh, zonder de jeugd of Deling Marcus. Uh, stuurde gisteren een app en zegt. Uh, ik voel me niet zo lekker. Ik ben een beetje mysterieus Dus uh, hopelijk is je op naar bed gegaan dat hij vandaag nog weer een beetje uh, weer op, uh, aansterkt. Dat hij maanden wel weer aan de gang gaat natuurlijk. Hè? Ja, ja, kijk, dit is vrijwilligerswerk. Onbetaalbaar natuurlijk. Hè? Onbetaalbaar, ja. Maar ja het, het, ja, het is wel fijn als hij voor zijn baas kan werken. Want stel je voor dat je ontslagen wordt, dan moet je het ook niet aan denken. Nee, want ik zag gisteren weer... Uh, ik weet niet of het nou in de... Nou, het was niet de draait, door. Volgens mij bij een van de dagen of zo uh, hadden ze een paar grote leiders uitgenodigd. om met het Ei-Museum in uh, Amsterdam. Um, een, uh, een film te laten zien over een man die had zoiets van. Uh, we krijgen straks heel veel vrije tijd. Dus we moeten toch echt wel aan de basisinkomen uh, gaan denken. Iedereen een basisinkomen. En dan uiteindelijk, uh, ja, we moeten we iets gaan betekenen voor de maatschappij. Dus ja, ja. Nou, vind ik een goede zaak hoor. Ja, ik denk alleen zelf dat we straks vergrijzen. Dus ik denk dat we straks gewoon wel baantjes houden hoor. Want als er geen jeugd is, dan gaan de oudjes gewoon nog iets langer door. Dus, ja, je zal wel moeten, hè? Ik bedoel, ja. ja. Je wil toch uh, eten en zo. Nou ja, daar, daar heb je het basisinkomen voor natuurlijk dan. Ja. Ja, dus, uh... ja. ja nou, ik heb inderdaad iemand gezien, uh, een artikel gezien waarin het voorgerekend werd. Ja? En dat was geweldig, want je hebt inderdaad al die uitkeringsinstanties niet meer nodig. Nee, het kan, het kan allemaal een stuk. Dus Makkelijker dan. Dus dan heb je die, uh, en dan iedereen gewoon baasinkomen basisinkomen. En, uh, ja, maar ik weet alleen hoe ze dat doen met, uh, als je dan echt wel gaat werken... Hoe ze dat dan allemaal weer gaan verrekenen? Ik vind het allemaal een beetje ingewikkeld. Ja, het, we moeten eigenlijk misschien een ander ingangspunt denken. Want de gezondheid is het belangrijkste. Ja. En daar moeten we alles omheen draperen. Alleen, toen heeft het te maken met de jeugd. En jeugd. Ik moet geld verdienen. Mijn lichaam, dat maakt allemaal niet uit. Jongen, dat houdt het wel een tijdje. Maar eigenlijk heb je lichaam ook maar in, in, in bruikleen. lenen. Je wordt geboren in het lichaam. En daar moet je toch wel voor zorgen. En als we het lichaam nu afstaan aan de zorgverzekeraar, ja. die zorgt er goed voor. En jij moet eigenlijk regelmatig laten zien dat je voor het lichaam goed zorgt. Ja. En nou ja, dan krijg je een basisinkomen. En dan moet je iets gaan betekenen voor de maatschappij. Samenwerken om deze maatschappij tot een hoger doel te brengen. Ja, Nieuwe politiek, dames en heren. We moeten toch verder even uitdekken? Maar dit zijn zo een beetje de rondes met je... Een ruwe schets, zeg maar. Een goed, ruwe goed nog even iets om alles even te retreveren. Ik denk, nou, er gebeuren ook nog leuke dingen in het leven. Alleen wel... maar zware kost. Nou ja, ja zeker wel leuke dingen. Ja? Want ik, uh, Mao Zedong, hè, er was een heel groot standbeeld ja. voor hem opgericht. <laughs> ja, in het Chinese dorp Sushi Gang. Ja? En het is alweer afgebroken. Ja. Het heeft bijna 3 miljoen kwan gekost. Dat is 400.000 euro. Dus zo duur was het nou ook weer niet. Nee, de is mee. Nee. Maar het stond op het land van een boer. Die was er helemaal niet blij mee. En er verschenen foto's op internet. Waarbij een zwarte lap over het hoofd hing. En zijn benen en handen waren al verwijderd. Nou ja, het beeld is gemaakt van staalbeton. En een laagje goudkleur geverfd. En uh, betaald door lokale ondernemers en boeren. En het doel was om meer toeristen naar hun dorp. En de provincie heen aan te lokken. Nou ja, het is natuurlijk wel in die mate gelukt dat... Uh, dat die provincie bekender wordt en uh, dat iedereen heel hard lacht. Ja, ja. hoeveel mensen heeft die ook weer niet de dood ingejaagd, die mouw? Ja, precies. Uh, een 36 echt. meter hoog beeld, hè? dat is toch wel heel erg hoog. Dat is heel erg hoog. Gewoon, uh, dat is afgebroken. Dus. En ik las verder dat in Peking... is een, een, een, een, een, een ziekenhuis bestormd door bulldozers... En uh, uh, ze zeggen dat het op ongeluk is gegaan. Maar ze denken er ook van dat uh, het, het ziekenhuis zou eigenlijk moeten worden gesloopt. Maar de eigenaar wilde dat eigenlijk niet. Dus uiteindelijk hebben ze de, de bulldozers tegenaan laten rijden. Uh, oh ja. Zogenaamd was het een foutje. Maar misschien ook wel een teken van: wegwijzen. Wij willen hier appartementen gaan bouwen. We willen geld gaan verdienen. En dat gebeurt wel meer in, uh, in China. Dat is de aardigheid. Dat, uh, dat ze gewoon dingen forceren. En uiteindelijk, ook met zo'n beeld... dat drukken ze er gewoon door. Maar uiteindelijk, regels en regels, dan moet het ook weer weg. Ja, vind ik ook. Nou, dus, dat vind uh, ik wel heel goed. Uiteindelijk bij dit ziekenhuis dus 3 miljoen euro schade. En uiteindelijk uh, geen slachtoffers. Alleen zijn wel wat lijk bedolven onder, onder het puin. Die lagen er nog wel ergens in uh, opslag. Dus, nou, Laag je de lekker bezig. Oh, dat dat, waren, je dat heen, waren die... Uh, uh, dat, dat leger van keramiek. Maar het waren echte mensen, de basis. Ja, nee, <laughs> je, oh, je vond die later bol. Hartstikke oh, ja, ik goed. Ga helemaal oh, vol. Altijd goed, want ze blijft stimuleren in deze maatschappij. Oh, oh, oh. Dit klinkt echt zo sukkelig. <lacht> Dit klinkt echt als een plaatje uit de jaren 60, 70, weet je. Maar toch langzaam denk ik van. Het is toch wel leuk eigenlijk wel. Santa Claus. Kent get enough of myself. nog of myself, Santa Gold. Het wordt steeds poppier. Zij heeft het goed bekeken. Ze denkt, ik kies gewoon voor het geld. Dan uh, kan ik mijn oude dag nog een beetje financieren. Dit was de laatste single dus hier bij Toebak Leeft in de zaterdagmorgen. En uh, we hebben straks weer het over zich wat er allemaal gebeurde door jaar heen op deze datum. En ik, afgelopen week, ik lees dan de hele week zo, zo van die kleine stukjes. En wat me opviel was, uh, vandaag zijn we eigenlijk 100 en... 38 jaar oud worden. Kan het ook allemaal niet. Hij is ook al lang overleden in 1958. jaar voor over John Watson. Nee, nee, nee, niet. Niet die John Watson. Je dacht misschien dat hij met uh, de bekende uh, speurneus had samengewerkt. Oh. Watson en wie wist ik weer? Ja, uh, uh, die met het uh, vergrootglas. Wat vergrootglas uh, uh, jou? Uh, Sherlock uh, Holmes. Sherlock Holmes en ja. Watson. Nee, John Watson was namelijk een uh, psycholoog. Hij uh, heeft jurisme. Hij heeft dus heel veel studies gemaakt. En het mooiste waar hij, dus, uh, waar hij de meeste tijd in gestoken heeft... is het observeren van kinderen. En hij had zoiets met, met kinderen. Ja, uh, je moet kinderen eigenlijk heel veel veiligheid geven. Uh, je moet ze eigenlijk liefst in de tuin laten. Je moet ze eigenlijk zelf een beetje laten ontdekken. Niet te veel mee bemoeien. En hij zegt ook niet te veel knuffelen en niet te veel zoentjes geven. Want ze moeten eigenlijk onafhankelijk worden. Ze moeten een eigen wereld uh, ontdekken. En dat had hij allemaal geschreven. Niet iedereen was ermee blij. Uiteindelijk heeft hij drie kinderen gekregen in zijn leven. Die alle drie proberen zelfmoord zelfmoord te, oh, te plegen. Okay, Eentje nou. is het gelukt. En de anderen hebben, hebben het lange tijd voor zich uit kunnen schuiven. Maar ja, uiteindelijk kwam eruit dat eigenlijk dat knuffel en dat zoenen is misschien toch wel belangrijk. Om wat ja. genegenheid, om wat meer voor elkaar ja, te laten zien dat je het van elkaar houdt. Dus deze John Walson heeft laten we al die... Uh, ideeën wel een beetje uh, afgezwakt. En zeg van maar, oké, okay, okay, misschien moet je ze wel wat meer liefde geven. Maar je moet ze vooral onafhankelijk maken. Dat is belangrijk. Okay. Deze John Watson, dus hij, is vandaag dus hij is vandaag eigenlijk jarig... maar hij is natuurlijk al lang al dood. Okay. Uh, dat eigenlijk jarig, al nog... lang dood. Oké, okay. ja. er, er is een nieuwe... Ja, Mark is er niet, dus daar ja? nou moet ik het doen. oh ja er is natuurlijk een de, nieuwe uh, app. Ja, ja? <laughs> Ken je deze? De app iPoly. Dat is een app die herkent objecten en kleuren. Ja. En deze uh, is speciaal voor blinden. Richt jij je iPhone op een voorwerp... en hij vertelt... Uh, met de, je hebt deze app, dan vertelt die luidkeels van oh nee hoor, luidop. luid op yeah? uh, heel precies wat het is en blinden en slechtzienden zeggen dat uh, deze app heel nuttig is, want ze kunnen eindelijk in hun hotel het juiste kamernummer vinden oh. uh, of ze zien waar precies de wc staat in een vreemd toilet, ja, anders ga je zitten dan <laughs> zit je zo op de grond oh, ja. de app die uh, <laughs> je kan op de site uh, zien bij klik hier kan je zien hoe het werkt en ik heb zo van wauw, ik ga deze wel eventjes uh, ja, delen dat klik is makkelijker dan, dan het klikken Oh ja, dat, ja, dat, dat is, is, het is het toch moeilijk van de aboriginal, ja. hè? Ja, ja, ja. Ah, ik vind het wel... Uh, wel Volgens mij ja. is het rood. Ik krijg het door, rood door. Ik kwam er wel zo goed in dat interview ja, met een ja. blind persoon in de wereld draai door. Die kreeg een ordner voor zijn neus. Uh, hij zegt van... Ja, het lijkt een soort... Het, lijkt, het kan een map zijn. En ik krijg een kleur rood door. Hé, hey, wat? Ja, ik krijg gewoon rood door. Dat is heel apart. Ik zag wel in een stukje techniek vandaag in de Clashkrant van Nederland... dat er waarschijnlijk een soort bril komt voor blinden... En uh, dat gaat rechtstreeks... Je, dan heb je geen ogen nodig. Die gaan rechtstreeks... worden die geprikt in de hersenen. En die gaan soort met pictel, pixels... Uh, krijg je dus een soort beeld in je hersenen uh, geprojecteerd. En dan zie je dus vaag iemand lopen of bewegen. Oh? En niet met kleuren, nog zo ver zijn ze niet. Maar het is, uh, je kan de ogen straks gewoon wegdoen. Want je krijgt zo'n bril op. Het zag er wel heel heftig uit als zo'n grote bril. Ja, maar het lijkt me ook wel eng als iemand achter je hersenen uh, zit te pixelen Ja, maar ja goed. Uh, <laughs> ja, zit te pikselen. Au! Zit daar een beeldscherm dan? <laughs> Nou goed, uh -huh. en als we het toch over Plinten hebben. Ik zag gisteren een nieuwe videoclip van David Bowie. Oh. Nou, ik dacht, ja oké, okay. ik ga hem in ieder geval draaien. Ik ben even benieuwd wat jij ervan vindt. Ik ga er verder even niks over zeggen. Oké. Okay. Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star. Times There's an angel fall How many people lie Instead of talking tall He trod on sacred ground He cried loud into the crowd How a black star I'm a black star I'm, I'm gonna answer you I can't answer the tips begrijpen. En vooral in deze plaat, snap ik dit niet, hè, dat dit... Dat zit overal doorheen? En of... ja, dat gaat ook mij door. Compleet uit toonsoort, compleet. Ik denk, wat de fuck, man, wat is dit voor raars? En ook uit de toonsoort... Ik, ik, kan, ik kan er helemaal niks mee met deze plaat. En het videoclipje is nog vaag... want hij geeft dan een blinddoek om... en die ziet hij zo, zo om zich heen te bewegen... en een stelletje van die dansers op de achtergrond... dat je denkt, van wat voor ziekte hebben die? Die bewegen ook heel erg een van drugs of zo. Het is, te, het is te, te vaag voor woorden, maar ik moet zeggen... sorry... Ik, waarschijnlijk mijn opleiding rijk niet hoog genoeg om dit te begrijpen. Van David Bowie, nieuwe single die heet Black Star. En wat maak jij nou voor opmerkingen erover? Het <laughs> is een gay liedje. Ja, een beetje gay. Want als je lid bent van het genootschap van de Bruine Ster. Oké. Okay. Maar dat kan ook een zwarte ster zijn. Ja, dat kan ook. Ja, dan ja, vind dan je, je dat allemaal de, wel erg leuk. Dan moet je naar huis uit denk ik wel. Zwart is allemaal daar. Mm. Uh, maar goed, uh, ja, dit is dus een nieuwe uh, CD van David Bowie. Is gisteren of eergisteren wordt uh, officieel uitgekomen. En we zullen het merken of het een hit gaat worden. Ik heb pas geleden ook nog een cd. Voor. Oh, dat is alweer vijf jaar geleden. In 2010 kwam het vorige album uit, zeg maar. Goed, we zitten in Toebakleefd. En het loopt tegen negen uur. Langzaam wordt het licht. En ik zie dat Jolande ook alweer aan het lezen is. Want er zijn ja. al meer voor interessante dingen gebeurd op ja. deze datum. Nou, een van mijn favoriete schrijvers is vandaag jaren. Oké. Maar daarover straks meer. Oh, ze gaat eerst nog even oh, inlezen. Ja. Goed idee. Uh, verder uh, nog weer grappige muziek natuurlijk. De band heet Coast. En ze hebben het over Ocean. We fell in love. Right by the ocean. Made all our...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 Ja, leuk gevonden, de band heet Coast, Ik Kom uit Bristol, gevormd in 2011. En dit heet Oceans, I have in love. Uh, bij de Oceans, ja, bij de zee zijn we in, uh, in liefde gevallen. niet dat we in buitenlandse, zijn we verliefd geworden? Ja, oh, in kom liefde op liefde nou, gevallen. Man. Goed, uh, we gaan even op naar het nieuws van uh, uh, 9 uur, straks en 9 uur natuurlijk het overzicht wat allemaal gebeurde door de jaren heen. En dan zijn we weer heel veel mensen, jarig mensen uit de muziekwereld en uh, gebeurtenissen. We spreken hier straks. Hè? Ja, nee, schrijvers, je had het net oh, over schrijvers. ja.